Eigenlijk kan je dus gewoon audio opnemen. Je kan spreken tegen de computer. Als je een cameraatje hebt met ingebouwde micro, is dat niet veel werk. En dat is gewoon vastgelegd.